Ik breng je naar huis. Goed. Ik vind het prettig met je mee te lopen. Fijne film wel. Och. Ze kregen elkaar ook nog aan het slot. Hij kreeg haar bedoel je. Zij kreeg niks. Zij mocht voortaan sokken stoppen en snotneusjes gaan afvegen. Ja, zo bekijkt. Hoe moet ik het anders bekijken? Nou ja, tenslotte kunnen ze nou verder ongehinderd van elkaar houden. Wat je ongehinderd noemt. Zij mag sokken stoppen, de huishoudkast beheren en een bordpapieren huisstof zuigen. Bordpapieren huis? Ja. Het huis was niet echt. Gewoon decor, allemaal namaak. Ja, nog wel licht. Het is toch een film? Precies. Het huis was niet echt. Die liefde ook niet. In werkelijkheid kan ze een sokken stoppen en een en vegen. Misschien is dat huis dan wat steviger dan die decors, maar waarschijnlijk ook minder riant. Maar dat had ze er best voor over. Ten slotte was de liefde in haar leven gekomen. Dat is heel wat waard. Hoeveel? Wat, wat hoeveel? Hoeveel is dat waard? Ja, het hele leven. Maar hoeveel is dat dan waard? Ja, wat is een mensenleven waard? Ik zou het niet kunnen zeggen. Jij niet, nee. Jij komt niet op die mensenmarkt. Toch wordt er heel wat verhandeld, deze de kranten maar. Je hebt dure en goedkope krachten. Voor een voetballer of een filmster betalen ze een griep een miljoen, omdat ze er dubbel uit kunnen halen. Maar het goedkope spul zoals jij bijvoorbeeld, dat doen ze van de hand voor een twintig, vijfentwintigduizend per jaar. Zolang ze het tenminste gebruiken kunnen om winst te maken. Maar jij, jij bent onbetaalbaar. Ik vind je geweldig.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 En ik hou van een slaapkamer met een enorm groot bed en geparfumeerde lakens. Van vakanties in verre landen. Ja, dat zijn de dingen waarvan ik hou. Waarvan ik moet houden omdat de wereld de meeste geld verdient. En als de wereld geen geld verdient, verdien jij geen geld en verdien ik geen geld. En kunnen we dus niet leven. En kunnen we dus niet lief hebben. Als je me dat dus allemaal kunt bieden, dan hou ik van je.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 Je bent cynisch. Ik ben nuchter. Het gaat gewoon om een koopcontract. Jij zegt dat je van me houdt. Hm? Nou, wat houdt het in? Dat houdt in dat je met me naar bed wilt. En verder dat je me inhuurt om je kinderen te baren en te verzorgen... ...je huishouden te doen en noem maar op. Dat zijn nou niet direct alle leukste kawijkjes die ik me kan voorstellen. En dan proberen ze je wel wijs te maken dat de opoffering je veel voldoening geeft... Maar dan gun ik die voldoening graag aan een ander. Oké, okay, dus je doet me een aanbod. Maar dan heb ik toch zeker het recht om daar een redelijke vergoeding voor te vragen. En optimale werkomstandigheden. Maar je komt toch niet bij mij in dienst? En wat zou je ervan zeggen als mijn baas tegen me zei: Kom uit, we kruipen in de koffer, je wordt mevrouw. Je werk hier blijf je gewoon doen. Ik schrap je van de loonlijst, want dan ben je mevrouw en je vrouw betaal je niet. Dat is heel wat anders.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 Maar niet met elke vrouw, met jou. Nou, kijk eens aan, nog sterker. Ik heb dus iets te bieden wat jij nodig hebt. Dat schijt toch uit, ik hou van je. Ik, ik kan niet leven zonder je. Je kan ook niet leven zonder brood. Krijg je daarom je brood voor niks van de bakker? Sterker nog, je kan niet leven zonder lucht. Maar voor de milieuverontreiniging moet je ook betalen. Maar die bakker en die fabrikant moeten ook leven. Ik ook, schat. Vandaar. Maar, dat... Dat is prostitutie.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 Denk er niet aan. Het kost mij te veel geld. Oké, je dat nou zeggen dat het je geld kost? Ik heb een baanschat En die levert me zo'n 15.000 gulden per jaar op. Als ik doorwerk tot aan mijn zestigste... ...heb ik nog 35 maal 15.000 op zijn minste goed. Dat is ruim een half miljoen. Kan jij me die bieden voor het stoppen van je sokken... ...en al die andere rotkarwijkjes die ik in jouw huishouden krijg op te knappen? Nee... Jij biedt me je liefde. Maar, maar het is niet mijn huishouden. Het is ons huishouden. Tuurlijk. Maar ik steek er wel mooi vijf ton in. Ruil mijn tamelijk aardige werk voor een stel huishoudelijke rotklussen... en moet dan bovendien nog mijn naam en mijn zelfstandigheid opgeven. Je houdt dus niet van me? Je houdt niet van mij. Anders zou je me niet zo'n oneerbaar voorstel durven doen. Maar wat voor voorstel zou ik je dan moeten doen? Je kunt me geen enkel voorstel doen.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 Je bent verplicht je leven te verkopen. En weet je wat ik kan krijgen? Ik krijg dat stukje van jouw leven dat je baas niet kan gebruiken om er geld uit te slaan. Ach, dat is onzin. Dat is geen onzin. Als het de baas voor zijn productie beter uitkomt, zet hij je in de nachtdienst. En pikt hij zelfs de meest intieme en lieve momenten die je met elkaar kunt hebben als je van elkaar houdt. Ja, maar je houdt toch altijd vrije tijd over? Vrije tijd die je baas niet kan gebruiken omdat je nou eenmaal weer op krachten moet komen om voor hem weer een dabel te kunnen zijn. En ik ben dan zeker goed genoeg om te zorgen dat je voldoende ontspanning krijgt... om weer volop voor die baas te gaan functioneren. Nou, als de liefde dan daarvoor moet dienen... Maar, wat wil je dan? Hm? We kunnen toch moeilijk in een hutje op de hei gaan zitten. Zelf onze etenswaren kweken, onze kleren weven. Dat is nou precies wat ik de hele tijd beweer, lieve schat. Je kunt niet buiten het systeem.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 En voor jou ben ik geen mens die van je houdt... maar ben ik die 25.000 gulden per jaar... minus die 15.000 van jou die ik je zou verplichten op te geven. Luister nou, lieve jongen. Als de hele wereld verprostitueerd is... hoe zou jij er dan als één ding een zuivere liefde op na willen houden... zonder dat je daarvan de dupe wordt? We zijn toch allemaal koopwaar? We worden toch allemaal verschagget op de arbeidsmarkt? En als we geen geld meer opleveren of we vormen een spaak in de machine... dan worden we eruit gegooid... En als dat het systeem is, hoe wou je dan daarbinnen nog iets in stand houden als een moraal of als ethische normen? Die worden dan toch zo vals als de ziekte. Ga maar na. Als ik me verkoop aan de meest biedende en ik laat het even officieel registreren, dan zal niemand me met de vinger nawijzen. Dan heb ik het helemaal gemaakt. Maar als ik nou met jou in bed zou kruipen omdat ik van je hou en een kind van je wil, dan verlies ik mijn baan, ik verlies mijn eer...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 Hart en vijandig. Tegen de liefdeloosheid, ja. Tegen het kwaad dat mensen ballet van elkaar te houden, ja. Niet tegen jou. Want ik hou van je. Nee, nee, geen kus. Dat is het begin van het einde. Maar, maar je houdt van me. Daarom juist. Toen, toen, nou. We kunnen ons niet permitteren om zwak te zijn. Je gaat eraan te gronden. Hoeveel mensen zijn er al niet te gronden gegaan... doordat ze hun gevoelens niet wisten te onderdrukken? Nou, kom je daar nou bij... Ze preken de liefde om mensen zwak te maken. Dan zijn ze gemakkelijker te hanteren. Heb je baas, lief, ook al buiten je uit. Heb begrip grip voor hem. Hij kan er ook niks aan doen. Hij moet ook geld verdienen. Maar kom eens op voor je collega die ontslagen wordt. Dan kan je zelf de bonds krijgen. Ja, maar dat is toch heel wat anders. Hoe ja? ja? Natuurlijk, ik hou van jou. Die man die opkomt voor zijn collega die handelt anders ook uit liefde hoor. Liefde is niet iets wat zich uitsluitend afspeelt tussen mannen en vrouwen. Dat hebben ze ervan gemaakt, ja. Omdat je op die manier het beste kon komen tot het stichten van die kleine firma's. Weet je wel? Maar een huwelijk hoeft toch geen kleine firma te worden? Oh nee? Hoe wou je dat voorkomen? Je moet toch wonen? Nou, een huis kost geld. Je moet toch eten? Nou, eten kost geld.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 Maar je kunt toch wel een kop koffie van me krijgen als je mee naar boven gaat. En dat kost je niks. Graag. Maar liefde? Nee. Liefde is onbetaalbaar. Hou je van me. U hebt geluisterd naar een korte eenakter door Otto Dijk. Jonge vrouw, Ine Veen. Jonge man, Hans Karsenbarg. Montage Ad van der Ven, regie Ab van Eyck. Dit was de eerste uitzending in een reeks gewijd aan het onderwerp Liefde, onder de titel Hou je van me.